Karadzic kreeg een gevangenisstraf van 40 jaar. Meteen daarna kondigde hij hoger beroep aan. Ook de aanklagers gingen in beroep. Zij willen dat hij levenslang krijgt. Frankrijk stuurt meer ordentroepen naar de grens met Italië in de Alpen. Dat gebeurt omdat het daar dit weekend op twee plaatsen onrustig is geweest... vanwege een nieuwe immigratiewet... die gisteren is aangenomen door het Franse parlement...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 Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, ligt in het ziekenhuis voor de bevalling van haar derde kind. Het Twitter-account van Kensington Palace meldt dat ze vanochtend vroeg naar het St. Mary's ziekenhuis in Londen is gereden. Volgens een woordvoerder is de hertogin van Cambridge in een vroeg stadium van de bevalling. Het weer nog vanuit het westen breekt de zon geregeld door. Het blijft vrijwel overal droog, het wordt 12 tot 18 graden en er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Albert-Jan denkt, die koptelefoon zet ik voorlopig even niet meer op. Nee, dat is leuk, joh. Met die platen uit de jaren 80. Sommige waren heel erg lang. Nou valt dit best nog wel mee, hoor. De plaat duurt ruim zeven minuten. Waarvan we gespeeld hebben vijf minuten en veertig seconden. Uur drie alweer van Zandvoort op zaterdag. Met Ryan Pers en de Dolce Vita. En Marco Temes in de studio. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag, is de lente al voorbij? Zo, ja, de lente is al voorbij. We zitten gewoon midden in de zomer. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, je hoorde hem al. Marco TS is aangeschoven en uh, toen wij uh, met Marco van de week contact hadden over dat hij langs zou komen. Ik, heb me, ik had me boven gezet... of stand van zaken... want de afgelopen weken was je nog druk, druk, druk... druk en nog eens druk met van alles en nog wat. Oh, meid, je moest het weten. We hebben, we hebben geprobeerd er een enige lijn in aan te brengen... en we gaan het komende uur... naast de vaste items... met jou daar eens even gezellig over babbelen. Dus luisteraars en kijkers... vergeet niet ook dit uur te blijven kijken en luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. Goed, uh, Marco, dat is de, dat is de hoofdmoot, uh, het derde uur. Uiteraard hebben we al rond de klok van half vijf het dier van de week. En Poekie zit nog steeds in het dierentuin. De Poekie. Dus we doen Poekie in de herhaling. En dan moet ik. Waarom, waarom Poekie? Ja, Poekie spreekt mij aan. Maar we, hadden, we hadden vroeger ook een kat en die heette. Juist, Poekie. Goed, uh, dat is om half vijf, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ik had er drie klaar liggen, uh, Rob. Eén over asperges. Toen kwam uh, Marco. Ja. Eén met een vooruitblik op uh, Koningsdag. En ik had nog een, een derde niet naar het noemen gedicht klaar liggen, maar ja, Marco komt langs en natuurlijk maak ik dan plaats voor Marco. Een um, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Uh, luistert naar de titel vandaag denk ik aan jou. Ik had hem kunnen uh, verzinnen, de titel tenminste, maar niet het gedicht. Kwart voor vijf het gedicht van Marco Temes. Vandaag denk ik aan jou. Uh, als het tijd hebben we ook nog een stukje pit report, want afgelopen week was hij in Zandvoort. Ja, ja, luisteraars en kijkers, hij was in Zandvoort. Niemand minder dan Max Verstappen. En die had een hele persconferentie voor de landelijke pers georganiseerd... over de activiteiten tijdens de race-dagen Max Verstappen. Daarover tijdens deze pit-report meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En daarmee bekijken doe je via www.zfm-live.nl.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 days of summer, the jasmine's in bloom, July is dressed up and playing her tune, and I come home from a hard day's work, and you're waiting there, I care in the world, see the smile Feel the arms that reach out to hold me In the evening when the day is through En met deze zin gingen we terug naar 1972 alweer. Seals and Crofts, sorry, en de Summer Breeze. Ja, dan krijgen we zin in de zon, zin in de zomer. En zon hebben we genoeg vragen, toch? Vos? Zeker weten. En wij gaan praten met Marco Temmers. Nogmaals, Marco, welkom in de studio. Goedemiddag. Uh, ik heb geprobeerd, naar aanleiding van jouw Facebook Facebookbericht vanmorgen... om enige lijn in aan te brengen... <laughs> Uh, ik had, er, uh, ik had uh, erbij staan, stand van zaken. En dan zien we wel uh, waar we het over gaan hebben. Maar goed, dankzij jou heb ik een, hebben we enigszins een agenda kunnen samenstellen. Allereerst nog even, even terug op je, op je wekelijkse column in de Zandvoortse Courant. Ja. Hoe bevalt het om wekelijks een stukje te schrijven? Uh, ja, uh, prima. Wat zijn de reacties? Nou, de, over het algemeen. Ja, de, de, de, heel goed. Heel over, goed. Het algemeen, over het algemeen. Over het algemeen, erg goed. Het is, ik bedoel, ik, ik, als ik bij mezelf naga, ik las vroeger die oude columns van de, van de, van de voorgangers ook wel eens af en toe, eentje. Maar sinds jij uh, verplicht ik mezelf om elke week te lezen. Uh, maar je hebt wel, ook wel eens uh, periodes dat je uh, columns in het vooruit schrijft. Ja. Hoe kan dat? Want ik kreeg het gevoel van je, je, je maakt elke week wat mee en daar schrijf je een column over. Maar dat is, dat is niet uh, direct aan elkaar gerelateerd. Nee, dat hangt een beetje van de stand van, uh, van de manuscript af. Hè. Dus meestal ben ik aan het werken aan een roman. Ja. En uh, ik probeer dan zoveel mogelijk te, uh, ruimte te creëren. Zodat ik zo lang mogelijk achter elkaar kan doorschrijven aan een manuscript. Dus dan wil ik nog wel eens een, een maandje of vijf weken van tevoren schrijven. Ja, en je doelt al even met de komen oh, straks, straks, ja. straks, straks op terug. Uh, je, je, de, je, je roman is weer is af. Ja, nee, maar. Het, um, ik schrijf ik... dus vijf, dan schrijf ik vijf columns achter elkaar. Ja. En, kun je daar dan, nog... en dan creëer ik voor mezelf vijf weken om gewoon aan een manuscript, aan een roman door te werken. En wanneer krijg je de inspiratie voor een column meestal? Snachts, s morgens? Nee, s'nachts slaap ik. Toch, toch wel? Kun je nee, zelf ja. toch nog wel wat slaap. Ja. <laughs> ja, of ik kijk National Geographic of. Uh, of wat anders. Of ik uh, hang met mijn nagels ja, in een bar. Ja. Dat wil dat, ook nog wel eens gebeuren. En dan, uh, en dan komt, dat, komt dat boven uh, borrelen zou ik het maar zeggen. Nee, in principe is het gewoon goed kijken en dan nadenken en analyseren. Het, het zijn veel, veel dingen uh, uh, uit het leven gegrepen. Af en toe met een filosofische ondertoon. Ja. Dat is, dat is ook de opzet van je, van, van je columns? Nou... Wat ik, ten eerste wil ik uh, de mensen in Zandvoort Marco Termes leren kennen. Uh, dus uh, als je dichter bent, of, uh, dan wil dat wel eens uh, vergeleken worden met een roze wolk. Maar voor een zeer toegankelijk mens, ik geloof dat ik wel aardig ben. En, uh, toegankelijk? Toegan ja, en toegankelijk en benaderbaar. Maar mijn pen is scherp. Uh, dus ik heb een scherpe geest. Ja. En... Ja, zo'n kolom ik hou ervan dat, uh, dat je dingen een beetje op scherp zet... Hè, met uh, ironie en uh, met een kwinkslag, uh, met een knipoog. En uh, ja, ik ga ook wel eens... Over, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Het, uh, het is voor mij uh, uh, onbekend terrein. Ik doe het ook maar voor het eerst. Ja, dat klopt. Dus ja, ik wil ook wel eens een beetje uh, een uits uitschietertje hebben... of uh, als ik me verslik in iemand... Of, uh, ja, ik ben ook of, maar een mens. Of, of in situaties. Maar hoe zijn de reacties over het algemeen? Zoals ja, dan, heel Heb erg. je grote, al een grote groep vaste columnlezers uh, om je heen uh, verzameld? Nou, ik heb ze nog niet allemaal een hand gegeven. Maar <laughs> <laughs> dus, uh, ja, ik denk dat wel twee, drie keer per dag iemand naar me toe komt. En die zegt van, ik lees je column met uh, ontzettend veel plezier. En ik moet er altijd erg om lachen of ik moet ergens over uh, denken. En, nou, dat, daar is zo'n column ook voor. Ja, dus, dus het, het gaat zijn doel niet voorbij. Nee, ze, nee zeker niet. Nee. Zeker niet nee. Dus uh, dat kan je opmaken uit de reacties die je krijgt... van ja. de, de columns die je schrijft. Ja, dus ik uh, moet zeggen dat ik dat hartverwarmend vind. Uh, ik vind het ook leuk als mensen naar me toe komen... en uh, zeggen van nou, eigenlijk is het eerste wat ik doe... de krant openslaan en je column lezen. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat. ik betrap mijzelf daar ook op... Uh, Mensen die je nog niet kennen, die kunnen je morgen bewonderen. Ja, dat kan. Ik, ga morgen... ja, ik schiet me zo. Bedoel, Ach, wat... We zouden, we zouden we <laughs> dat je wat erbinnen. binnen. Luchtig houden. Ja, Dan schiet we te binnen. Tijdens dat culinair gebeuren morgen speel jij ook een rol? Ja, ik ga uh, tussen twaalf en vijf ga ik gedichten voordragen bij uh, Skyline. Ja. Dus uh, de eigenaar Marco Koster uh, heeft me van de week benaderd van: uh, zou je misschien even een paar gedichten voor willen dragen? Nou, dat wil ik wel. Ja, die, hoeveel, ja, ik ga niet vragen of je er inmiddels geschreven ja, hebt. Maar je, het was niet moeilijk om een collectie samen te stellen voor morgenmiddag? Of oh, nee, heb je een bepaald gewoon, thema in je hoofd? Ik neem gewoon uh, een van mijn vele dichtbundels uh, mee. en We gaan wel kijken. Morgen tussen twaalf en vijf? Ja, bij Skyline. Skyline. Ja. Tussen, uh, tussen, de, tussen de kroketten en de <laughs> blote kadetten. Ja, zo is je dat keurig. Ja, klopt. Zo las ik het ook, ja. ja. Was die van jou? Of... Ja, die is voor mij. Ja. Die was, ja, Ik citeer mijn eigen werk graag. Goed, dus morgen live tussen 12 en 5. Marco Termes met zijn eigen uh, draagt voor uit eigen werk bij Skyline. Mocht u in de buurt zijn, schroom niet en schuif aan. Goed, we gaan even naar de muziek. En dan gaan we straks, uh, als je met jou goed vindt Marco... het hebben over de roman die inmiddels uh, klaar is. Het nadeel van de eerlijkheid. Ja. Gaan we doen. Oké, okay, tot zometeen. Marius heeft deze van Salamar en een night to remember. Dat was Shalomar en A Night to Remember. Ja, dan gaan we weer door met Marco mis, Want het nieuwe boek, dat, dat is er. En Albert-Jan praat verder met Marco. Ja, je, je uh, gaf al het eerste gedeelte van het interview aan. Van dat je op een gegeven moment een aantal columns vooruit schrijft. Omdat je daarmee ruimte creëert uh, om tijd en uh, aandacht te besteden aan je roman. Maar de roman is af. Ja, maar ik ben alweer met de volgende roman Oh, nou, hou... Het nadeel van eerlijkheid. Ja. Wat, uh, wat, hoe kom je op die titel? Uh, dat is uh, levenservaring. <laughs> <laughs> ja. ja nee. nee, maar ja, goed als je. Het het, als, het, als je vrouw vraagt: uh, uh, Heb ik een dikke bips in deze broek? Nou, maar ik serie? bedoel, dat is maar één voorbeeld. Hè, dus, uh. Ja, dat is een luchtig voorbeeld. <laughs> uh, maar je hebt ook een, een gezegd, eerlijk duurt het langst. Klopt dat? Uh, de, de nee. Na, nee, want je geeft al aan nee, het nadeel ja, van eerlijk zijn. Nee. nee. Dat, dat behelst dat je niet altijd eerlijk moet zijn. Nou, het gaat er niet zo, zozeer om wat ik daarvan vind. Hè. Dus, want dan wordt het een morele kwestie. Ik vind ja. dat je zo eerlijk mogelijk moet zijn. Maar het, het is voor een mens onmogelijk om altijd eerlijk te zijn. Dus uh, dat is ook wetenschappelijk bewezen. In elke vorm van communicatie zit een bepaalde speelruimte. Uh, dus... Uh, van de hoeveelheid informatie die we op een dag verstrekken is uh, 5 tot 10 procent niet waar. Oh, Oké. Okay. Uh, maar ja, dat, is dat geldt hetzelfde voor uh, reclames. Je kan niet alles letterlijk nemen, dat, uh, dat gaat gewoon niet. Nee. Wat is de link naar de inhoud van de roman? De titel. Dekt de, dek de titel de inhoud? Uh, nou, het komt wel voor en het is een, uh, het is een motivatie. Uh, het gaat over een, uh, een moordcommissaris. Uh, van het ICPO. Dat is uh, bij mensen beter bekend uh, als... Uh, nou ja, het is een internationale politieorganisatie. Interpol. Ja, yep, dat moesten moest, dat dat, we. Moesten we er al even over nadenken. En tijdens een geheime operatie op Cyprus uh, verdwijnt hij spoorloos. Maar er zijn sommige mensen die weten waar hij zit. Waarom zoekt niemand hem? Dus hij uh, belandt uh, ergens uh, in, uh, in het oosten. Uh, belandt hij uh, in een cel. En bij een aardbeving uh, weet hij te ontsnappen. Dus hij moet nog wel wat mensen vermoorden om het uh, zover te laten komen. En dan komt hij terug in Parijs. En dan gaat hij uh, onderzoeken waarom niemand hem gezocht heeft. En daar blijkt zijn eigen familie ook bij betrokken te zijn. Dus dat wordt wel de lastigste zaak die hij ooit als moordcommissaris heeft. Uh, intrigerend, plot. Ja, ja, ja, ja goh, ik, dat hoop ik. <laughs> ja, nee, oké, okay, maar je, je, je, je geeft in grote lijnen aan, gelukkig. In grote lijnen, want dan moeten mensen gewoon de roman lezen. Uh, uh, uh, uh, was het veel uh, recherchewerk van jouw kant... Ja, ik, ik doe eigenlijk bij, bij elke roman, uh, rechercheer ik me wezenloos. Ik lees ongelooflijk veel. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, wat ik nu aan het schrijven ben. En uh, ik heb het de afgelopen weken uh, vergeleken met uh, een Wikipedia die je opblaast met dynamiet. Wacht even, even, even, Wikipedia die je opblaast met dingen. Ja. Dus er komt ook nog meer informatie. Dus ja, er komt zo ontzettend veel informatie. Het e dan komt er aan, aan het licht En dat heeft, er komt weer wat, daardoor weer wat anders aan het licht. Ja. Dus dat is een uh, vrij complex gebeuren. Nou, alles waar ik over schrijf, dat zoek ik op. Als ik het niet zeker weet, dan zoek ik het op. Uh, dus uh, je, moet, je moet niet zomaar uh, wat uh, loos in de, in de ruimte wouwelen. Uh, ik heb uh, ooit naar mijn uitgever aangegeven dat uh, als twee mensen op een bankje zitten te praten aan een riviertje... dan staat dat bankje er ook. Ja, ik begrijp, ik begrijp wat je daarmee uh, aan wil geven. Ja. Uh, maar als je dan op een gegeven moment uh, aan het schrijven bent... en uh, zoveel recherche hebt gedaan als jij hebt gedaan... dan ben je op een gegeven moment een deel van de roman bezig... maar dan ligt daar nog een stukje informatie die je daarbij betrekt... waardoor het nog groter wordt dan het eigenlijk is. Nee, en dan... Uh... Je moet, moet dingen gewoon in de kern houden. Dus je kan ook niet alles gebruiken. Nee. Dus maar je rechercheert het wel. Ja. Dus daar gaat enorm veel tijd, energie in zitten. En of ja. het al gebruikt is nog in een in tweede instantie. Ja, maar uh, de informatie gaat niet verloren. Misschien dat ik het in een volgend boek kan gebruiken. Ben je, ben je, ben je tevreden met het eindresultaat van deze roman? Ik vind dit... Uh, ja, ik mag niet te veel. Uh, ja, ja, gewoon, gewoon eerlijk gewoon, uh, Eerlijk duurt bij mij het altijd nog het langst. Ja, het is een fantastisch boek. Nee, echt. Ik, ik, ik heb het nu, ja. buiten het feit dat ik het zelf geschreven heb, <laughs> heb ik het ja. natuurlijk ook ontzettend vaak zelf moeten lezen. en niet, uh, ja. Ik heb niet een, niet een pagina gehad dat ik me verveeld heb. Is het boek al te koop? Nee, nog niet. Het uh, komt in mei, wordt het uh, gepresenteerd hier ergens in Zandvoort. Ik dat ben wel. nog bezig met... Uh, met uh, een locatie. En uh, uiteraard spo Sponsoring <laughs> en, ja. en uiteraard sponsoring. <laughs> Want, ja, nee, met de Marco is natuurlijk maar een arme schrijver. en Ik wilde dat graag presenteren. En dan zijn, uh, zijn de mensen gewoon welkom. Maar van, Go van Gogh was ook niet rijk. Nee, maar Van Gogh is dood. En ik leef nog. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar goed. Die werd, ook, die werd na zijn dood pas geëerd. Ja, dat zo ja was, wel lekker ja. dan uh, Albert Jad. Ja, nee, klopt. Nee, gewoon nog <laughs> even doorgaan, Marco. <laughs> dus als er een sponsor is, uh, Marco, dan uh, kan hij zich uh, bij jou melden. Nou, eerst een locatie. Hè, dus het uh, verleden keer... Uh, ik, had, uh, ik heb natuurlijk altijd verschillende locaties gehad. Talassa, app en vloed Maar het, uh, het, het, moet zo, uh, het moet ook kunnen, want het is ook seizoen. Hmm. Ja. Eh, dus daar moet ik als... Uh, en als zoon van een strandwachter hou ik daar uiteraard rekening mee. Nou, we zullen het ongetwijfeld, uh, uh, uh, zodra wij het uh, weten wanneer en uh, waar en hoe... Dan, uh, dan nodig je weer uit, dan kan je nog even een, een, een pitch geven. Ja, ze ja. heet dat tegenwoordig. Ja. Ja. Pitch ja. Over, uh, over wat uh, aanstaande is. Goed. Je hoort het bij CFN. Een roman, het nadeel van de eerlijkheid is af... maar ik moet nog even geduld hebben voordat die gepresenteerd wordt. Goed, we gaan weer even naar een stukje muziek. Straks uh, praten we verder met uh, Marco... maar we doen zo dadelijk eerst even het dier van de dag. Toch? Ja, ik ben helemaal klaar. Ja, collega Fred, hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Ja, dus de muziek van CfM is ook buiten te horen, Albert-Jan. Dus uh, oh. ga lekker meegenieten, hè, als je op de tolweg loopt op dit moment. Het is even een half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja, en we, we doen hem in de, in de aanbieding, of tenminste in de herhaling, moet ik zeggen. Want het wordt hoog tijd dat Poekie ook een thuis vindt. Want Poekie is een hele leuke kater. Hij is nog speels en hij komt graag naar je toe voor een aai over zijn bol. Optillen? Nou, dat vind ik niet zo'n goed idee. Of Poekie een echte scho schoothanger is, dat weten ze in het dierenthuis nog niet. Diegene die hem heeft verzorgd is helaas overleden. En daarna is Poekie op onze de kant van het dierenthuis opgekomen. En dus weten we niet veel, heel veel van zijn karakter en verleden. Maar dat neemt niet weg uh, dat Poekie momenteel verblijft. Dus in het dierenthuis Kerenland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 571 5713888... 571 Kijk ook even op de website www.dierentehuiskermeland.nl Want ook Poekie verdient een thuis. Dus voor Poekie of de andere leuke dieren... ga je naar het Dierentehuis, Keesomstraat, nummer 5 inderdaad. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Het plaatje heet hè, Walking in the Rain. Kijk eens daar buiten. Oh, ja. Ik zal me niet draaien niet, hè? Nee, dat, dat gaat me niet worden. Drone en Walking in the Rain. Die vloepte uh, er in een keer tussendoor. Goed. Uh, wij gaan verder met uh, Marco. Uh, Wim Gertenbach. Een drukker, medeoprichter van de verzetskrant. Het Parool. En een muurgedicht. En jij speelt daar een rol in. Ja. Vertel. Nou, ik uh, heb de gedichtenroute door Zandvoort. Hè, dus, uh, meerdere gedichten van uh, Marco Termes. En tegenover de drukkerij, waar het parool ooit ontstaan is. Daar was een prachtige muur die een likje verf nodig had. Ik denk, nou, dan kan daar uh, mooi een uh, verzetsgedicht op uh, voor Wim Gertebach. Dus uh, toen heb ik... Uh, alles uh, in het werk gezet om uh, daar een gedicht uh, te krijgen. Met wie moest je daarover in conclave? Altijd eerst met de gemeente. Oh, goed. Uh, dus uh, dat. Uh, je moet natuurlijk wel toestemming uh, hebben om, uh, om dat soort dingen te doen. Ja, maar je kreeg ook gezien, gezien het onderwerp. Kreeg je wellicht uh, relatief gauw uh, de toestemming van de gemeente om in navolging tot je gedichtenroute ja. dat, uh, dit gedicht uh, op de muur te gaan zetten? Want daar komt het op neer. Ja, het, uh, het uh, past tussen de. Het is, het is een onderdeel van de gedichtenroute. En heb je daar bewust mee gewa gewacht om, om deze op de muur te zetten? Of uh, is het een. Uh, of had je, je had hem ook eerder op kunnen zetten? Uh, nee, want uh, de muur. ...diend ja. geschilderd te worden. Oh ja, tuurlijk. Ja. En uh, daar had ik uh, een fonds voor nodig. Ja. En aangezien de sponsor het gedicht... Uh, ...als sponsort... De, ...het maken van het gedicht... ...dus de, de poster, als het ware... Ja. ...dat is een vrij duur proces. Um, is het natuurlijk niet eerlijk... ...om de, uh, de sponsor voor alles... Uh, ...op te laten hoesten. Nee. Dus uh, toen bleek er een... Uh, een innovatiefonds uh, Zandvoort te zijn. Ja. Yeah. Uh, dat heb ik aangeschreven. Dat uh, is uh, via, via Via gegaan eigenlijk. Uh, Hele Jansen heeft me er toen op, uh, op gewezen. En uh, de sponsor die heeft de aanvraag gedaan. Maar in... mogen we dus de naam van de sponsor weten? Of is, of, we die... Dat is uh, oh. uh, het Kunst. Uh, of het. Uh, uh, Familie Heino. Ja, nou, van, uh, top. Ja, Daar rechten we zeker voor zo'n ja, zo, voor zoiets. Uh, nou, maar dat, er zit nog een link aan. Want dat uh, pand van Wim Gertenbach dat is van, van de familie Heijner. Kijk, dan is het cirkeltje rond. En, en zo is het cirkeltje rond. Super. Goed, Goed. Uh, een, een gedicht over Wim Gertenbach of over gewoon het verzet? Uh, ja, eigenlijk is het een hoop vol gedichten. Dus, uh, ten eerste hebben die mensen het hoogste offer gebracht, uh, Wim Gertenbach is uh, gefusilleerd en uh, samen met 17 andere leden van het parool op de Leus te rijden. En ik wil toch ook wel een. Uh, ik wil dankbaar zijn wat dat betreft. Want, dankzij. Maar, ja, dankzij uh, dat soort mensen, de uh, verzetshelden. leven wij in vrijheid. Leven wij vrijheid. En ik geef ook een. Ja, het moet ook wel een beetje hoopvol uh, zijn, vind ik. De titel van het gedicht: Mag je vast prijs geven? Vandaag denk ik aan jou. En daar moet u nog even op wachten. Want we gaan eerst even naar de muziek. En om kwart voor vijf eh, draagt Marco het gedicht voor. Deep in my darkest tower That's when I feel the power. That's when I know. Why don't you hand it over? Take a load off each of shoulder. Think I can handle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 Dat was een meneertje van alweer een uh, aantal jaren geleden. Johnny Oudje van Gillian Vella. Inmiddels kwart voor vijf en dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Vandaag het gedicht van Marco Temes. Vandaag denk ik aan jou. Vandaag denk ik aan jou. En eigenlijk elke dag wel een beetje. Ik denk aan jou die slechts in angst... Meeuwen door een klein daglicht op zolder zag...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 Dankjewel Marco voor het gedicht van de dag. Vandaag denk ik aan jou. En ja, dan moest ik een plaatje bij zoeken die er een beetje bij past. heb ik deze gevonden. Cut my mindset on you. I got my mind set on you. got my mindset on you. I got my mindset on you. I got my mindset.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 En het gevoelige gedicht van de dag. Vandaag denk ik aan jou met uh, Marco Temes. Daardoor deze van uh, Josh Harrison. Ja, nog even Marco. Uh, jij kwam met een uh, cd uh, vanmiddag uh, binnen in de, in de studio. Van een uh, douwe, heb ik dat ja, goed? Ja, douwe douwe. douwe. douwe Wijnalde. Douwe Wijnalde. En die heeft een plaat gemaakt over Zandvoort. Die heeft een lenteplaatje gemaakt over Zandvoort. Nou, die gaan we nu even draaien. Daar komt nou, je aan, de plaat we van de. Douwe.